voor veel arme haitianen. die veel arme Haritianen hebben op Martelly gestemd. Bij de beediging waren er veel buitenlandse gasten aanwezig... onder wie de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. De brandweer van Rotterdam-Rijnmond heeft bij de brand bij Chemiepak in Moerdijk in januari nauwelijks hulp kunnen bieden... omdat er geen contact kon worden gelegd met de meest betrokken regio's. De brandweer daar was lange tijd onbereikbaar.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 Het vuur ontstond aan het eind van de middag. Niemand raakte gewond, en in de dikke rook die is vrijgekomen, zitten volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen. Omwonenden van het bedrijf in Vlaardingen moeten uit voorzorg ramen en deuren dicht houden. Het Leidse Rijnpark in Utrecht heet vanaf maandag het Maxima Park. Dat heeft het gemeentebestuur van Utrecht besloten. De naamsverandering van het grootste park van de stad is een dag voor Maxima's 40ste verjaardag. Volgens de verantwoordelijk wethouder is Maxima een prinses met stijl en allure. En heeft het park die kwaliteiten ook? Het weer in het westen kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt met buien. Het wordt 14 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. NOS NOS langs de lijn nog tot 11 uur. We hebben nog lang niet alles gezegd over die wedstrijd van morgen. We gaan er nog heel veel meer over horen. Natuurlijk, de spelers zelf komen uitgebreid aan het woord. We hebben livesports, basketbal en handbal. Daarover vanaf half negen meer. We gaan even kijken wat er bij de Giro allemaal is gebeurd vandaag. Het WK tafeltennis kan nog wel even doorgaan. Maar in ieder geval reden genoeg om te blijven luisteren tot 11 uur. wonder en Superstition. Voor de renners in de ronde van Italië stond vandaag de achtste etappe op het programma. Een rit naar Tropea over een afstand van 217 kilometer. De laatste kans voor de sprinters voordat morgen de vulkaan Etna moet worden beklommen. U hoort Joris van den Berg. Het was een vlakke rit. Vrijwel geheel vlak. En het leek dus een kans te gaan worden voor de sprinters. Maar de kenners hadden het al gezien. In de slotfase zat er een afdalingje. En daarna een stijl stukje van 650 meter. En dat stopte op anderhalve kilometer van de finish. En daar gebeurde het ook in de rit. Oscar Gatto, een kleine, snelle Italiaan, vinnig type... ging er vandoor op dat steile stuk. En leek te gaan soleren naar de ritzegen. Net zoals de Belg de Klerk gisteren deed. En ineens doemde erachter... Gatto, een onverwachte volger op een grote naam. Alberto Contador ging ook weg uit het peloton... en ging op zoek naar het achterwiel van Gatto. Maar Contador was net te laat vertrokken... om de jonge Italiaan nog te kunnen achterhalen. Wel leverde Contador het... Tijdwinst op 5 seconden op het peloton en, als tweede in de etappe, 12 seconden bonificatie. Dat was dus in één keer 17 seconden tijdwinst voor Alberto Contador op een vrij onverwacht moment. Pieter Wening kwam in het peloton, dat door Alessandro Petacchi werd aangevoerd, als 29 e over de streep en behield op vrij eenvoudige wijze zijn roze trui. Morgen dus die gevreesde etappe met daarin twee keer de etna, één keer als finish. En dan horen we ongetwijfeld meer hier in NOS langs de lijn. Veel atleten, want we gaan het over de atletiek hebben... hebben al de nodige wedstrijden erop zitten. Toch is het buitenseizoen voor de atleten vandaag pas echt begonnen. In Lisse gebeurde dat traditioneel met de strijd om de terspekken bokaal. Een bijdrage van Floris van Hoorn. Jongens en meisjes, let op. 3, 2, 1, en de 29e Bokaal is bij deze geopend. De Bokaal is een wedstrijd uit het Nederlands baancircuit. Maar geldt vooral als het startschot van het zomerseizoen. Een populaire wedstrijd en dus zijn veel Nederlandse atleten in Lissabon aanwezig. Topatleten. En de overwinning die is voor Marcel van der Westen. Medaillewinnaars. De zilveren medaillewinnaar op de Europese kampioenschappen 10 Eelco Sint Nicolaas talenten Dasme Schippers die wint deze 150 meter in een prachtige tijd. Atleten die al gekwalificeerd zijn voor de wereldkampioenschappen. De laatste man in de ring, in de cadea. En atleten die die kwalificatie nog moeten afdwingen. Laatste poging, Melissa Boekeman, kogelstoten bij de vrouwen. En allemaal hebben ze hun eigen doel. Top 8 WK, zeker. Misschien top 6. Kutses, dat is een groot toernooi natuurlijk, waar ik goed wil presteren. En uh, uiteindelijk het EEK. Podium EK 123 en... Uh, nou ja, ik denk dat de limiet WK er ook nog wel in zit als ik kijk naar mijn seizoensopening nu. Ja, de WK-finaal in Daegu. En dat is het gewoon klaar. Erik Kadé is al verzekerd van deelname aan de wereldkampioenschappen in Daegu in Zuid-Korea. In de Verenigde Staten verbeterde de discuswerper zijn persoonlijk record. Het ging al hartstikke lekker. We hebben technisch een paar dingen veranderd. De krachttraining uh, ging ook goed en uh, ik heb veel meer energie overgehouden dan het jaar daarvoor. Als je dan in Amerika komt, andere omgeving, En veel stimulerende werpers uh, rondom heen, om je heen. Dan, uh, ja, op een gegeven moment begint het gewoon te lopen. Dan uh, kan je lekker vrij uitwerpen werpen. Dan komen die afstanden ook. Wat pis jij dan hier als werper, in dit land? Nou ja, wat ik hier mis, dat is, is de algemeenheid. Het is gewoon, uh, zeg maar, de, wi de, de wil om echt ver te werpen. Of hoe moet ik het zeggen? Kijk, als, je daar, als we daar zijn, dan zullen oh, what are you guys doing? Where are you from? En uh, dan zeggen Oh, je training aan het Olympic Training Center en nou, dan ja, dat is meteen geweldig, awesome. En hier is altijd de vraag van, uh, ja, maar hoe zit het met je studie? En uh, ja, daar word je meteen als uh, held neergezet. Ook al wil je maar naar de Olympische spelen. Dat mist hij soms wel een beetje. En, uh, het wordt beter, maar uh, dat speelt daar ook absoluut mee. Uh, ja, waarom het altijd goed gaat en uh, om die motivatie ook hoger is. En uh, nee, dat uh, dat begint hier ook te komen, maar dat is nog niet uh, optimaal zeg maar. Behalve Erika Dees zijn ook Rutger Smit en Monique Janssen verzekerd van WK-deelname. En wierpen ze ook hun limiet voor de Spelen van volgend jaar. Dat levert Monique Janssen een ontspannen gevoel op. Er zat best wel druk op, want uh, ja, je weet gewoon, het is maar 60-40 de limiet voor de WK. Dat het dat, dat dat makkelijk moet kunnen, maar je moet het maar eerst even doen. Dus er zat wel een druk op totdat ik het had gehaald. En nu is het een beetje uh, relaxed, nu kan ik gewoon doortrainen. Hoef ik me geen zorgen over te maken erover. Is er iets veranderd in jouw aanpak? Is er een verklaring waarom het nu zo goed gaat? Uh, ik, ben, ik ga denk ik iets beter om met hard trainen en uh, zorgen dat je geen blessures krijgt. Dat sowieso. En ik, ja, ik, ben gewoon, ik heb gewoon veel meer gedaan, vooral met krachttraining. Maar heb je aanpak daarmee veranderd? Nou, ik doe precies hetzelfde als het jaar daarvoor. alleen ga ik verder met kracht, doe ik meer series met kracht. Dat is het enige verschil eigenlijk. En ik zie regelmatig fysiotherapeut, zodat ik uh, niet uh, zo snel meer geblesseerd raak. Waar kan jij, misschien moet ik zeggen, waar moet jij nog winst boeken? Technisch. Ik ben qua kracht denk ik, ben ik goed genoeg om 64 te werpen. Technisch is het nog niet helemaal optimaal. Monique Jansen is dus verzekerd van deelname aan de wereldkampioenschappen. Melissa Boekelman is dat nog niet. De kogelstootster moest eerst op zoek naar de juiste coach. Twee keer wisselden ze van trainer de afgelopen periode. Ik ben natuurlijk bij Gert, een beetje begonnen nou ja, begon niet, maar daar heb ik drie jaar uh, getraind. Gert Damkat? Ja, Gert Damkat. En daarna ben ik naar uh, Amsterdam, naar Ben Vet gegaan. En uh, ja, dat bleek toch niet de weg te zijn, dus ik ben uh, daar weer weggegaan. En uh, op het moment uh, heb ik een hele leuke coach in Duitsland met een hele leuke groep. En dat, daar heb ik mijn motivatie weer gevonden. Wat voor coach past bij Melissa Boekelman? Ik denk uh, iemand die... Uh, uh, gewoon een lieve coach die uh, wel zegt waar het op staat en uh, heel goed met mij meedenkt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, want ik, ben, uh, ik, ik werk heel erg vanuit mijn gevoel en ik kan ook heel snel voelen wat goed en wat minder goed is. En uh, als hij daarmee kan werken en daarop uh, kan anticiperen, zeg maar, dan uh, ja, dat, dat zou een dat is dat een goede coach en die daar dus uh, goede oefeningen bij verzint. Heb je dat nu gevonden? Uh, ja, dat durf ik wel te zeggen. Ik heb het enorm naar mijn zin in Duitsland. Ik ben daar nu twee keer geweest uh, voor een iets langere tijd. En, uh ik heb er heel goed getraind en de groep is ook heel erg goed. En daar, ja, die, die motiveert me ook echt heel erg. En, uh, ja, en de coach die heeft me gewoon echt, uh, in zo'n korte tijd gewoon met een aantal oefeningen weer naar uh, bovenop geholpen. Uh, zeg maar. Vol vertrouwen gaat Melissa Boekeman dit seizoen verder. Het seizoen dat is begonnen met de Bokaal, Een trofee die werd veroverd door twee sprinters. De Bokaal van 2011 gaat naar uh, Dagen Schippers. Oké, okay, bij de mannen gaat de bokaal naar Patrick van Leuk. VSV'er Guus Meeuwens en dit lied iets voorbij kwart over acht. Op het uh, wereldkampioenschap tafeltennis in Rotterdam... heeft uh, Ding Ning de wereldtitel bij de vrouwen gepakt. De Chinese finale werd bekeken door onze verslaggever Alex Hoorrijk. Wie dacht dat dat een gemakkelijke middag werd in Rotterdam bij de dames-enkelfinale op het WK tafeltennis in Rotterdam, kwam toch nog bedrogen uit. De nummers 1 en 3 van de wereld, uit China afkomstig, Li Xu Xia en Ding Ning, stonden tegenover elkaar. En die nummer 3 van de wereld verraste met name in de eerste drie games. Met 12-10 wist zij de eerste game te winnen. Ze kwam achter met 10-5 in de tweede game, maar won uiteindelijk wel met 13-11. En met 11-9 wist ze ook de derde game op haar naam te zetten. Vervolgens kwam ze ruim op achterstand in de vierde game. Maar wist ze nog wel redelijk terug te komen. Het werd uiteindelijk 11-8 in het voordeel van Li Xia, Die ook nog op 3-2 kwam door de volgende game met 11-8 te winnen. Daarna leek het toch de wedstrijd voor Li Xia te worden. Maar ook dan kwam men weer bedrogen uit. Li Xia kwam met 5-0 voor in de zesde game... maar verloor uiteindelijk toch met 11-7... waardoor de 4-2-overwinning voor Ding Ning op het spel stond... en zij haar eerste wereldtitel binnenhaalde. Dat was Alex Gordijk. Morgenmiddag wordt de finale bij de mannen gespeeld. De finalisten worden morgenochtend pas bekend. De Duitse Timo Bol kan een Chinese finale voorkomen... want hij is de enige niet chinese die zich voor de halve finale heeft geplaatst. Het hockey, Bloemendaal, heeft in de eerste wedstrijd... van de halve finale van de playoffs een tik uitgedeeld aan Rotterdam. Het werd 6-2 voor Bloemendaal. Morgen volgt de tweede wedstrijd. En bij een nieuwe overwinning staat Bloemendaal in de finale. En dus is het tijd voor Rotterdam-coach Hans Streder... om een list te verzinnen. Ik, ik geloof niet dat er een list verzonnen hoeft te worden. Uh, als ik kijk naar... Uh, het einde van de eerste helft, het laatste kwartier waar we in gelijk komen in Bloemendaal. Spelen we goed, creëren ook het begin van de wedstrijd ook kansen. Uh, Bloemendaal komt 1-0 voor, wij maken 1-1. Eigenlijk sluiten we de eerste helft goed af. We beginnen de tweede helft met fantastisch hockey. De eerste kwartier, echt goed hockey. We komen 2-1 voor. Bloemendaal krijgt een gele kaart. We krijgen een corner tegen 2-2, 3-2 achter. 4-2, 5-2, 6-2, klaar. Einde oefening. En ja, je weet dat als je... maar, maar morgen moet je weer, dus er, er moet toch ja, wat ja. gebeuren, Hans? Ja, ja maar je, je weet dat als je tegen Bloemendaal nou achterkomt dat het een lastig verhaal wordt. En als je dan van, niet vanuit de discipline speelt, maar eigenlijk de tent openzet. Hè, wat we deden toen we drie, twee achterkwamen. Ja, dan lopen zij met een vast vastbreken, dan lopen, ze er gewoon, nou, dan lopen ze er gewoon overheen. Ja, dan is het, dan is het de kassa bij deze jongens. Terwijl we bij 1-0 achter wel gedisciplineerd blijven spelen en compact blijven spelen. En dan zie je dat je ook gewoon terug kunt komen. Nou, dat is een, een les uh, uh, die we dan nog maar een keer moeten leren. Ik heb tegen de jongens gezegd, je gaat gewoon datgene doen wat je moet doen. Dat is uitlopen, goed verzorgen. Uh, je gaat maar tegen je vriendin aanleunen zometeen eventjes. Uh, ja. En, uh, en uh, misschien heeft hij wat, uh, wat uh, uh, uh, goedmakende woorden, zalvende woorden. Daarna... Maar ik geef je een uur. Anderhalf uur en dan moet het eruit zijn, dan moet het weg zijn. Dan stop je het maar heel ver weg. En dan ga je alleen maar denken aan de goede dingen, namelijk het eerste kwartier van de tweede helft, waarin we gewoon briljant hebben gehokt. En, uh, en dan is morgen uh, en dan vanavond kijken wij met de begeleiding in, We gaan in het hotel in, no in Noordwijk. En dan uh, gaan we met de begeleiding eens rustig kijken. En zullen we misschien eens met jongens die zullen dat ook wel willen zien. En dan komt er een, een strijdplan uit en dan gaan we morgen nu beginnen. Ja, want het zal vooral mentaal zijn, hè, die klap van die 6-2. Want je moet, wil je in de finale komen van het Nederlands kampioenschap... gewoon twee wedstrijden winnen. En of je dat dan maar 6-2 doet of met 1-0, dat maakt allemaal niet uit. Dus dat is een stroham waarin je, waaraan jullie je vast kunnen houden. Morgen moet je winnen en dan heb je eventueel woensdag nog. Nou ja, ja, kijk, en dat, en dat jongens die waren, er waren een paar jongens die waren wel boos... over het feit dat ik eh, tien minuten voor tijd, negen minuten voor tijd... zei jongens, het is 5-2, we kappen ermee... Uh, uh, ja, we geven toch nooit op? Ja, we geven ook niet op. Maar het gaat wel, het gaat wel om morgen dan. Want 5-2 tegen Bloemendaal achter is gewoon. Uh, gaan we drie goals maken in 10 minuten, wel het rusten. Dat lukt je niet. Die naïviteit heb ik niet. Op dat moment kies ik ervoor om mijn spelers rust te geven, even eruit te halen. En, uh, en dan op de, even op de automatische piloot. Want of, het nou, of je nou met 2 in verliest of je verliest met 6-2 is niet interessant. Morgen is dan weer interessant. En ja, die focus moet op morgen liggen en op woensdag. Hans Streder was dat van uh, Rotterdam. In de andere halve finale deden ook de mannen van uh, Amsterdam goede zaken. In Eindhoven werd Oranje-Zwart met 4-3 verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3. Waarna Billy Bakker in de eerste verlenging met een golden goal... zijn ploeg de overwinning bezorgde. Als Amsterdam morgen in eigen huis wint, staat het dus in de finale. Verslaggever Tim Steen sprak in Eindhoven met Sjoerd Marijnen... dat is de coach van Oranje-Zwart. Maar hij begint met Taco van de Honen, de winnende coach. Daco, jullie winnen de eerste wedstrijd met 4-3 uh, na verlenging. Um, maar een rare wedstrijd, want binnen 9 minuten staan jullie 3-0 voor. Ik denk niet dat je dat vaak hebt meegemaakt. Nee, dat heb ik zeker niet vaak meegemaakt. En uh, het lijkt ook dat het misschien wat te, te snel, te vroeg uh, voor was. Want daarna stonden we erg onder druk. Ja, dan wordt het nog 3-3. Dus uh, ja, we hebben het zelf een beetje moeilijk gemaakt. Maar ja, als speelt het ook goed. Ja, dat is raar, want je staat 3-0 voor. En dan gaat de ploeg eigenlijk een beetje achteroverleunen, hè? Ja, dat was slecht. We, we lieten het veel te ver terugdringen. En het is, toch, ja, kennelijk is het toch moeilijk als je zo ver voor staat om... Uh, om heel erg geconcentreerd en uh, aanvallend te blijven spelen. Je denkt toch, nou, ik ga dan naar de klok kijken, weet je wel, hoe lang is het nog? Dus, uh, dat, was, uh, dat was heel lang nog, hè? Ja, het was veel te lang <laughs> nog, ja. Dus, uh, maar ja, goed, uiteindelijk, uh, ja, een mooie goal van Billy in de verlenging. Jullie hebben al twee keer eerder tegen Oranje-Zwart gespeeld deze competitie. Dat ging ook gelijk op. En vandaag, ja... Het overwicht was eigenlijk voor oranje zwart hè, met achteraf corners. Ja, het overwicht. Nou, ik denk het eerste kwartier niet. Het eerste kwartier 20 minuten niet. Maar daarna was het wel zet dat de klok sloeg. Ja. Dat dus hebben we eigenlijk alleen maar verdedigd. Eén of twee keer komen we er nog goed uit en dan krijgen we nog een corner. Dus uh, ja, het was, ja, we kunnen nog. Ik vind dat we nog een stuk beter kunnen. Maar uh, gelukkig winnen we hem, dat is wel heel lekker. En je had weer een goede doelman vandaag in Klaas Vering hè? Ja, Klaas fantastisch gespeeld. Ja, dat blijft echt uh, vaak een belangrijke wedstrijd is dat hij zo goed te keepen nu ook weer. Heerlijk. Ik zeg morgen de tweede wedstrijd, als jullie winnen zitten jullie in de finale, uh, ga je vanavond iets speciaals doen? Nee, we hebben het gewoon wel een beetje klaar. We hadden wel deze week besloten. We gaan met z'n allen straks naar de uh, gaan We gaan met z'n allen behandelen en met z'n allen eten. En dan gaat iedereen lekker vroeg naar bed, als het goed is. En dan uh, morgen gaan we voor de, tweede, voor de tweede keer. Heb je nog een, uh, een, een tip zeg maar, voor de jongens morgen? Ik denk aan dat je deze wedstrijd een beetje gaat analyseren. Ja, we gaan hem nog wel even bekijken straks. Maar uh, ja, tip. Ik denk dat, het, uh, dat we toch iets meer naar voren moeten verdedigen. We laten ons uh, te ver terugdringen. En uh, als je 3-0 staat, dan gebeurt dat automatisch. Dus uh, misschien moeten we morgen kijken of we wat later op voorsprong kunnen komen. Even iets de uh, ja, een, een beetje een rare wedstrijd misschien. Want aan de overkant bij Orangewaart staat Soer Marijn als coach. Die jij vorig jaar als uh, coach hebt meegemaakt als assistent. Nu sta je tegenover hem. Apart? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik denk voor sure Soer sure het ook niet hoor. Ik bedoel, het, uh, zo gaat het. En uh, We hebben totaal allebei daar niet moeite mee of iets spe speciaals mee. Nee. nee. Laatste landstitel van Amsterdam is al heel lang geleden. Ik geloof zeven jaar. Misschien was hij zelf nog wel bij, maar het is heel lang geleden. Uh, hij longt weer, hè, de titel. Ja, natuurlijk willen we die. En dat, uh, daarvoor sta je hier natuurlijk ook. Dus, uh, maar het is nog een lange weg. Morgen, uh, morgen de volgende wedstrijd en we moeten gewoon uh, wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Tot slot Taco, uh, je schreef in het uh, programmablaadje, uh, wij spelen heel uh, afwisselend. Eén keer heel goed, de andere keer heel slecht. Hoe wil je de wedstrijd vandaag uh, betitelen? Nou, ook weer afwisselend. Een heel stuk goed, in het begin zeker. En, uh, nou, ik vond ons niet heel slecht, maar we, ja, we hadden gewoon een, een beetje de, niet, niet, we hadden niet de energie genoeg om daarvoor te verdedigen. Dus daarom kwamen we een beetje onnodig onder druk. Maar ik vond, ons niet, ik vond ons niet slecht. Maar we moeten wat slimmer doen. Morgen voor eigen publiek afmaken? Dat zou lekker zijn. Dat is een de bedoeling, ja. Ja, Sjoerd, jullie verliezen de eerste wedstrijd van Amsterdam na verlenging. Maar die eerste negen minuten was heel raar. Je staat ineens met 3-0 achter binnen negen minuten. Wat dacht je toen? Ja, ik schok eigenlijk wel. Wij zijn de minst gepasseerde ploeg van de hoofdklasse. En zo makkelijk hebben ze dit jaar nog niet weggegeven. Je had het voordeel misschien wel dat Amsterdam daarna een beetje achterover begon te leunen. Ja, kijk, ik ken Amsterdam natuurlijk. En op het moment dat ze voorstaan, dan is het toch altijd wel, ja, zijn ze wel te pakken en kun je langzaam terugkomen. Dus we zijn rustig gebleven en ja, van doelpunt naar doelpunt gewerkt. En dat heeft goed uitgepakt, ja, tot op het einde. Ja, want op zich karakter getoond, 3-0 achter en dan toch nog 3-3. Ja, en heel keurig. We hebben genoeg corners gecreëerd en uh, al ik ons spel vandaag niet echt fantastisch vond. Ja, even over die corners. Je krijgt er acht, hè? En er gaan er maar twee of drie in, geloof ik. Dus een beetje weinig. Ja, voor dit soort wedstrijden moeten er meer in. En er zijn er drie ingegaan. Eén va variatie en uh, twee uh, rechtstreeks. Nou goed, uh, ja, het is zo. Zeg, morgen de tweede wedstrijd. Je moet hem winnen, anders lig je eruit. Ga je vanavond nog iets speciaals doen met het team? Nou, we gaan nu naar Frank Hagen, naar de fysio. Uh, Daar gaan we rustig eventjes uh, herstellen. Uh, we gaan even eten met elkaar en de wedstrijd nabespreken. En kijken wat we morgen kunnen doen om wel te winnen. Ga je deze wedstrijd nog terugkijken? Ja ik, ja, ik ben wel redelijk perfectionistisch, dus ik wil wel even terugzien of mijn beeld uh, klopt en uh, ja, of er ergens nog ruimte is voor verbetering. Ja, want jullie hebben in de competitie ook twee keer tegen Amsterdam gespeeld. Uh, het ligt heel dicht bij elkaar. Dat zag je vandaag ook, hè? Ja, uh, absoluut. Ja, alhoewel ik vandaag geen topwedstrijd vond. Uh, ja, je zag wel een play-off spanning uh, in, de, ja, in, ieder geval in onze ploeg een beetje. Morgen uh, moet je winnen, ik zei het al, uh, ja, ik neem aan dat je een, een nieuw strijdplan gaat maken. Nee, kijk, als je acht corners krijgt, dat teken ik elke wedstrijd voor. Als er morgen weer acht zijn, ja, dan denk ik dat we aan de goede kant zitten. Stories en long, hard road. Live sports in de NOS langs de lijn en niet zomaar sport, het basketbal. Het basketbal leeft weer, kunnen we wel zeggen. In Leiden, kan ik me zo voorstellen, Leon Kersten, thuis tegen Groningen vanavond. Eerste wedstrijd van de play-offs, ja toch? Understatement, denk ik, leeft. Want uh, deze hal, de 5 mei-hal, is in 1968 gebouwd. Uh, heeft een kleine renovatie ondergaan, zodat er nu 2000 man in kunnen... Misschien dat de penningmeester zijn ogen dicht heeft gedaan en nog een paar extra binnen heeft gelaten. Want de wedstrijd is nog niet begonnen omdat er wat mensen voor de kassa stonden. Ja, 2000. Ik denk dat de brandweer maar beter niet kan kunnen komen controleren. Want ik zie echt overal mensen. Ja. Dat het misschien op dit moment wel de plek in Nederland is waar qua vierkante meter de meeste mensen staan. Ja. Zeg, statistisch gezien heb ik begrepen, als je wedstrijd 1 wint heb je 33, 83% kans op kampioenschap. Ja, het is uh, 29 van de 33 keer is de ploeg kampioen geworden die de eerste wedstrijd won. Dus uh, wat dat betreft uh, zegt deze eerste wedstrijd veel. Natuurlijk niet alles, want uh, er volgen nog in een Best of Seven serie altijd uh, een tweede, een derde en een vierde. Want bij de vierde is er iemand kampioen. Maar het zegt natuurlijk wel veel dat het verleden 29 keer de winnaar van de eerste wedstrijd kampioen is geworden. Het was vorig jaar zo, toen was Groningen de eerste die een wedstrijd won van Bergen op Zoom. En uiteindelijk ook kampioen werd. Leiden is uh, ja, lang geleden een keer kampioen van Nederland geworden. Dat was in 1978 echt het eerste seizoen dat er play-offs werden gespeeld in Nederland. Wat dat betreft heeft die ploeg natuurlijk veel historie. Maar ze hebben maar tot 1986 daarna in de Eredivisie gespeeld. Ze zijn er een tijdje uit geweest. In 2007 teruggekeerd in de Eredivisie. En met een ja, doordachte opbouw zijn ze uh, de, plek, uh, de gang naar boven ingezet in de Nederlandse Basketbal Eredivisie. En dat heeft uh, dit seizoen uh, geresulteerd in de eerste plek in de eindrangschikking. En dat is wel eigenlijk een apart verhaal, want Groningen was de kampioen. We hebben het hele seizoen, echt het hele seizoen bovenaan gestaan. We begonnen aan het eind van de competitie wat wedstrijden te verliezen. We verloren de ene en laatste wedstrijd van de competitie thuis tegen Leiden. En de allerlaatste moesten ze naar Leeuwarden toe. Die ploeg, uh, nou, die werd achtste. Maar die verloren ze na twee verlengingen... En daardoor werd niet Groningen eerste, met dat belangrijke thuisvoordeel waar we het zojuist over hadden, maar Leiden werd eerste. Nou ja, en daar plukt Leiden nu de vruchten van. Zo ja. simpel is het. Ja. Um, het, het is hartstikke zwaar, kan ik me zo voorstellen. Negen dagen, vijf wedstrijden geloof ik. Een kort tijdsbestek. Ja. Ja, en dan, dan eventueel, eventueel is er wel weer wat rust, hè, geloof ik, voor die wedstrijden daarna. Ja, ze hebben het schema een beetje omgegooid omdat de televisie uh, in de weekenden de, de wedstrijden live uit wil gaan zenden. Dus we spelen nu uh, zaterdagavond, dinsdag, donderdag en dan zaterdagmiddag en zondagmiddag. Uh -huh. Dan een door de weekse week rust en dan eventueel, als het natuurlijk zover komt, een zes- en de zevende wedstrijd op zaterdag en zondag. Maar deze ploegen zijn al wat langer bezig in de play-offs. Zo speelde uh, Groningen in... Elf dagen tijd 5 wedstrijden tegen Den Bosch. Leiden had wat dat betreft een klein beetje mazzel. Ze wonnen in vier wedstrijden van Nijmegen. Hadden twee dagen extra rust. Maar ze hebben er beide al aardig wat wedstrijden op zitten, zo aan het eind van het seizoen. Dus ik verwacht ook helemaal geen mooi basketbal. Daar zijn de ploegen helemaal niet fit genoeg voor. De competitieopzet is zo. Daar kan je over discussiëren met al die wedstrijden aan het eind in zo'n korte periode. Het feit is dat er gespeeld moet worden. Mooi zal het niet worden. Ik denk dat het heel verdedigend wordt en uh, een lage score is. Daar hou ik het op. Ja, en gods, het blijft dan in ieder geval leven ook in die korte periode. Hè? Dan kan je echt naar een hoogtepunt toe, uh, toe werken, kan ik me zo voorstellen, toch? Ja, het is alleen lastig voor de coaches. Want als je maar één of twee dagen ertussen hebt zitten... je, je kan niet meer trainen, je kan je niet meer aanpassen aan de tegenstander. Want er is gewoon geen tijd. Je moet herstellen van zo'n wedstrijd. Trainen zitten er niet meer in. Je kan een videoband bekijken. En kijken wat het tegenstander goed en slecht doet. En daar gebruik van maken of je aanpassen. Dus wat het nu is, dat moet het zijn. Dit zal het worden en dat zal het blijven. De muziek is afgelopen. Uh, stilte voor de storm kan ik me voorstellen. Dat is dan het punt van beginnen. Precies. Precies zoals je het zegt. De bal gaat nu omhoog. En de eerste bal is voor Nijmegen. Met Bouwzicht pakt de bal die... Met Harriers omhoog gooiden kunnen we kijken wat Bolstan doet. een belangrijke speler voor de Groningers die zoekt de drie punten, schiet hem niet en dan is het Doriso so. die is gekozen tot beste speler van de Nederlandse eredivisie. Die gaat omhoog en die krijgt een duw op zich en mag die twee vrije worpen gaan nemen en dan krijgt Doriso so de kans om Groningen de eerste voorsprong van deze wedstrijd van deze serie te geven. Vergeef me, ik heb niet zo ver terug dat de ploeg die als eerste scoorde uiteindelijk ook kampioen werd. Ik hou het er even bij dat degene die de eerste wedstrijd wint, maar Doriso so, die krijgt de eerste twee vrije worpen na 13 seconden spelen in deze wedstrijd. Dan is het toch eigenlijk stil in die 5 mei al. Nou. Waar is het publiek? Nou, die eerste vrijhorp die gaat erin, feilloos. Jason Durrisso, die krijgt de tweede bal aangereikt, staat op die vrijwel. Ik vind het zo raar stil hier. Je zou toch zeggen, iedereen gaat fluiten, wie weet is die man onder de indruk. Nou, ik weet niet ik, of het dus, zou zijn, maar ik uh, het alle worden. ruimte om aan te leggen. Zometeen even het gekke huis. Ja, zometeen ja zometeen die zometeen die dat, dat gekke huis, Dan komt nog. Nou, de eerste tussenstand, 2-0 voor Groningen, Dan 15 seconden spelen. En daarom is het stil, Leiden komt nog wel. Let maar op. We gaan even naar uh, Richard van der Made of even, daar gaan we heel lang naartoe. Want hij gaat verslag doen van hurry-up uh, tegen Aalsmeer. Uh, uh, veel belang voor Aalsmeer, uh, Richard, goedenavond. Goedenavond, Robert. Ja, voor Aalsmeer zijn inderdaad de belangen groot. Zij zijn opgeklommen uit een diep dal spelen in de play-offs. Want daar praten we inmiddels over bij het handbal in de Nederlandse eredivisie. De laatste speelronde. Aalsmeer is... Uh Uitstekend in vorm. De afgelopen weken heeft zich genesteld inmiddels op de tweede plek. De playoffs, dat zijn zes ploegen die strijden om een finale plaats om de landstitel. Volendam was dit seizoen oppermachtig. Zij hebben zich al geplaatst voor die finale die volgende week gaat beginnen. Volendam is ook de titelverdediger. En het is al wekenlang een boeiend gevecht. Wie wordt de tegenstander van Volendam? Met andere woorden, wie wordt tweede in de playoffs? Daar gaan nog vier ploegen voor strijden op die laatste speelronde. Aalsmeer, dus, Quintus uit Quintshul, Limburg Lions en het Drentse e.n.o uit Emmen. Hurry up, waar we dus vanavond zijn in Zwarte Meer, in Zuidoost-Drenthe, zijn zij niet in de competitie. Speelden zij eigenlijk, of ik moet zeggen, in deze play-offs al vrij snel geen rol meer van betekenis. Maar het is wel een heel bijzonder verhaal. Het verhaal van Hurry up, een hele kleine dorpsclub, dus uit Zwarte Meer. Zij hebben dit seizoen geschiedenis geschreven, want voor het eerst plaatsing voor de playoffs en de grootste stunt die vond afgelopen dinsdagavond plaats toen het grote Limburg Lions want daar is vrij veel geld in gestoken met ook een aantal buitenlandse sterren Limburg Lions werd door het nietige het kleine hurry-up verslagen in een sensationele wedstrijd afgelopen dinsdag 29-28 en dat betekent dat hurry-up zich op 2 juni mag richten op de bekerfinale en dat is toch wel heel bijzonder tegen ENO uit Emmen maar nog even terug dus naar die tweede plek voor Alsmeer is het vanavond avond uh, uh, voldoende als zij van hurry-up weten te winnen. Ik denk dat dat toch zeker... Tot de mogelijkheden moet behoren. Bovendien heeft Aalsmeer ook een beter doelsaldo als je dat afzet tegen Quintus en Lions. Die ook allebei 13 punten hebben. Maar wat wel opvallend is, ik kreeg net de ruststand door vanuit Volendam. Waar Volendam dus speelt tegen Limburg Lions. Die ruststand is 9 voor Volendam en 15 voor Lions. En dat zou dus kunnen betekenen dat Aalsmeer nog flink aan de bak moet. Maar nogmaals, zij hebben wel een beter doelsaldo. Goed, dankjewel voor nu. Later meer. I wanna do and aim for the stars and land on the moon. And if I have time. Go Ja, het kid en yes, no, maybe. Leiden Groningen, het basketbal, Leon Kirsten. 13 tegen 12, verjuist de eerste voorsprong voor Leiden. Siemens Boxley onder de ring via het uh, mooie vierkantje achter de ring. En dat was de eerste voorsprong. En het publiek in de 5 mei hal veerde ook op. Wat mij tot nu toe opvalt, is dat er heel veel gescoord wordt. We hebben nog geen vier minuten gespeeld. En dan is het 13 tegen 12. En dan kom ik met mijn voorspelling van het zal geen hoge eindscorer worden. Ja, op dit moment hebben beide ploegen helemaal geen grip op elkaar. Iedereen scoort om zijn beurt. Ja, Groningen net iets meer tot die laatste score van Boxley aan toe. Maar nu is het met Harriers die de stand gelijk trekt. 13-13. Dat zijn eigenlijk best veel scores. Ik heb de serie tussen, in de halve finale tussen Groningen en Den Bosch gevolgd. En wat, wat Den Bosch deed om Groningen te stoppen was een zoneverdediging. Daar had Groningen heel veel moeite mee om daar doorheen te komen. Zover doet Leiden het nog niet. Die beginnen echt man-to-man. En of dat nou uh, lang gaat duren, dat betwijfel ik ten eerste. Tom van Helft, een beetje kennende, uh, de, de ervaren coach, zal hij dit in ieder geval proberen in het begin met een man-to-man... -man, om uiteindelijk, als het spannend wordt, aan het eind van de wedstrijd wel naar het zone over te gaan. In ieder geval nu is het 13-14 in het voordeel van Groningen met Harriers. Maar aan de andere kant is het uh, Jesse Smit. Die van ver raak schiet eigenlijk. De center die toch zeker van een meter of drie de bal feilloos door de ring schiet. Is het 15 tegen 14. Dan gaat het zo de andere kant op. Groningen, de ploeg. Veel Amerikanen moeten het hebben van agressiviteit en snelheid. Leiden heeft iets minder kwaliteit moet ik wel zeggen. Ook een duidelijk mindere begroting. Groningen werkt met bijna 2 miljoen. Leiden bijna 1 miljoen. En uh, nou, dat verschil is tot nu toe nog niet merkbaar. Leiden heeft wat meer Nederlanders uh, die een rol van betekenis spelen. Met Werty de Jong, Arvin Slachter zijn Nederlanders uh, die het gewoon goed doen. Aaron Royer is eigenlijk de enige Nederlander bij Groningen die het echt goed doet. Ze staan nog niet op het veld, voor Wertie de Jong, die uh, is gekozen tot de uh, meeste die zich het best heeft ontwikkeld afgelopen seizoen in de Eredivisie. Had net een schitterende score, die ging naar de ring toe en terwijl hij omhoog ging kwam hij een verdediger tegen en hij draaide in de lucht daaromheen om de bal via het bord ook erin te leggen. Nou dat zijn mooie scores, mooi om te zien. Nu uh, de rebound, de aanvallende rebound van Groningen met Boucher. dreigt voor de driepunter. Dus het is nog steeds 15 tegen 14 voor Leiden. De eerste wedstrijd in deze best-of-seven serie om het kampioenschap van Nederland. Nu Jason Ellis onder het bord omhoog, gooit de bal achterwaarts, hoopt op de rebound. Nou, die pakt hij ook gewoon. En een nieuwe 24-seconden klok. Is Het is Robby met de punter. Het zal al de derde driepunter van Groningen in deze wedstrijd die erin gaat. Het is een stand 15 tegen 17 in het voordeel van Groningen. Leiden probeert tempo te maken om Groningen te dwingen sneller te verdedigen. Maar dat lukt niet, omdat Groningen heel agressief in de aanval al verdedigt. Gaat de bal naar Box League. Hele goede assist van de spelverdeler van Leiden. Thomas Jackson, die zijn tegenstander zo heel simpel verschalkt. En dan is het gelijk. Nog 4,5 minuten in het eerste kwart. Stand Leiden Groningen. 17 Kijken of Alsmeer doet wat het moet doen. Namelijk winnen in die handbalkaken tegen Hurry Up. Ja, dat is het enige wat ze moeten doen. Maar tot nu toe is het Hurry Up. Hier thuis in Zwarte Meer in Zuidoost-Drenthe. Dat duidelijk de betere ploeg is. Want na 8,5 minuut is het 7-4. In het voordeel van de thuisploeg van Hurry Up dus. En Alsmeer, dat speelt verkrampt, speelt slordig. Nu een breakout, wordt afgerond. Ja, hij nou, wordt letterlijk afgerond. Die de bal nog net ja, weten plukken vlak voor de doellijn... En zo blijft het na 8,5 minuten, dus 7-4. In het voordeel van Hurry-Up. Dat een uitstekend seizoen heeft gespeeld in de play-offs. Weliswaar geen rol van betekenis. Maar de sensatie was natuurlijk afgelopen week het halen van de bekerfinale ten koste van Limburg Lions. En dat is het enige dat nog telt voor deze ploeg uit Zwarte Meer. Gecoacht door Joop Viegen, een oud international. 2 juni, dat staat met hoofdletters in de agenda's geschreven van deze jonge spelers van Hurry-Up. En deze wedstrijd is eigenlijk niet meer van groot belang. Maar ze gaan het tot nu toe vol voor. 7-4, dus de voorsprong nu weer een prachtige aanval vanaf de rechterkant. En vanaf de rechterhoek is het dan Paul Schuiling die de lat raakt. En dan moet Aalsmeer toch langzamerhand dus wat meer gaan laten zien. Nu de snelle tegenaanval op de rechterkant met Luc Oppens. Die temporiseert even Aalsmeer dat een heel matig, eigenlijk een gewoon ronduit zwak... Uh, uh, regulier competitie deel kende pas in de playoffs. Is de ploeg wat uh, opgeklommen? Onder leiding van coach René Romijn. Er werd wat ervaring bijgehaald. Spelers die eigenlijk al gestopt waren, speelden in het uh, tweede. Zij moesten de kar gaan trekken. En dat is in de playoffs uiteindelijk zeer goed gekomen. Want als meer klom op van de zesde plek naar de tweede plaats. En hebben op basis van een beter doelsaldo vanavond uh, genoeg aan een gelijkspel. Of het zover gaat komen, dat moeten we afwachten. 7-4 na 10 minuten in het voordeel van Hurry Up. Zij dus duidelijk de betere ploeg tot nu toe. MUZIEK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 Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be right. Beautiful South en uh, Rotterdam bijna tien voor negen. In het eerste uur tussen zeven en uh, acht hebben we al met twee uh, collega-journalisten... van de schrijvende pers uit uh, het oosten van het land en uit Amsterdam... vooruitgekeken naar de wedstrijd uh, van morgen. We hebben hem zelfs al een beetje gespeeld. Het werd 3-3. Uh, in die wedstrijd die we hebben gespeeld. Dus laten we zien wat morgen wordt. Nu naar de betrokkenen zelf natuurlijk, want die hebben er de beste kijk op. Want FC Twente heeft het eerste duel dat we gewonnen in die tweelijk van Ajax. We weten nog, Marco Janko scoorde in die bekerfinale, de beslissende goal uit de vrije trap van Theo Jansen. De meeste kenners denken dat Theo Jansen morgen weer beslissend zal zijn voor FC Twente. De vraag is dan ook of de uitblinker druk voelt vooraf aan die strijd om de nationale titel. Uh, ja, over het algemeen wel. Ik, bedoel, ik heb dit natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Hè. Dit gaat uh, tussen de twee beste teams op het moment. En de, de winnaar uh, is kampioen, dus uh, dit zal misschien extra spanning met zich meebrengen, Maar op dit moment heb ik daar geen last van. En, uh, ik verwacht eigenlijk ook niet dat ik dat uh, dan wel zou hebben. Iedereen zegt Twente heeft uh, toch een tik uitgedeeld met het winnen van die beker. Aan de andere kant wordt er gezegd, ja, daardoor zit je eigenlijk misschien nog wel weer meer op scherp. Wat is jouw verwachting? Ja, laten we zo zeggen. Bedoel, dit heeft ons vertrouwen gegeven dat wij een 2-0 achterstand konden ombuigen... Eh, naar een overwinning. Dus eh, Het heeft ons vertrouwen gegeven. En wat dat met hun heeft gedaan, weet ik niet. Het kan twee kanten op, maar eh, ik denk dat dit weer een nieuwe wedstrijd is. spelen thuis, het publiek zal erachter staan. dus eh, Ze zullen weer op nul beginnen en wij ook. Dus eh, wat ik al zeg, het kan alle kanten op. Het feit dat je dat puntje voorsprong meeneemt in die wedstrijd, wat, wat, wat gaat dat betekenen? Niet veel, ja... Ik stel je voor dat het, uh, dat het na 70 minuten 1-1 staat. Dan zullen hun moeten komen natuurlijk. Dat is het enige verschil, dat hun moeten komen dan. en uh, Dat wij dan meer op de counter kunnen spelen. Maar ja, zijn wij zo'n ploeg? Ik denk het niet. Ik denk nee. dat wij gewoon moeten gaan voor de overwinning en uh, dat gaan we ook doen. Zelfs in Amsterdam? Ja, waarom niet? Ja. Heeft Twente in die zin uh, ook alles schroom van zich afgegooid? Uh, als je gewoon kijkt ook naar het seizoen, de prestatie... een uitwedstrijd moeten spelen in Amsterdam... daar worden jullie niet meer, uh, niet meer heel onrustig van? Nee, ik denk dat wij er wel van geleerd hebben. We natuurlijk PSV hebben we ook gewoon... Uh, ik denk dat wij geen grote wedstrijd uit uh, de ondermaats hebben gepasseerd. We hebben het allemaal behoorlijk gedaan, misschien zelfs goed. Dus we zijn ook niet bang om, uh, om in de laatste wedstrijd uh, ons te laten afluffen... Uh, we hebben veel vertrouwen en uh, we hopen dat we dat mee kunnen nemen naar, uh, naar zondag... en dat we het goed kunnen afsluiten. Noem jij dit nu al een topseizoen? Nee. Want dat zal echt van die prijs afhangen die je zondag moet binnenhalen? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, uh, we zijn vorig jaar kampioen geworden en we weten wat dat uh, teweeg heeft gebracht hier in de omgeving. En uh, ook bij onszelf. En ja, het kampioenschap is het hoogste wat je kan halen natuurlijk. En uh, dat is voor mij wel bepalend of je dan een topseizoen hebt gehad of niet. Ja. En toch, als je kijkt naar de prestaties, naar het vorige seizoen veel mensen weggegaan, een nieuwe coach. Het is ja. wel opmerkelijk hè, wat jullie allemaal doen. Ja, het is heel bijzonder. Je kan duidelijk zien, dat hebben we ook aangegeven, dat de, de kern is gebleven. De as stond en uh, dat is toch wel belangrijk in een elftal. De trainer heeft uh, wat, wat kleine dingen veranderd, maar op de grootste gedeelte is hij toch verder gaan waar we gebleven waren zeg maar, de afgelopen jaren. En er zijn fantastische vervangers gekomen. Jongens die zich... Uh, binnen nooit aan uh, hebben aangepast. Uh, Chatley die het gewoon geweldig doet. Die gewoon uh, absoluut zijn waarde heeft laten zien dit seizoen. Uh, ja, dan heb je Rosales, uh, Bart die het nu goed doet. We hebben allemaal jongens die, uh, die het niveau aankunnen. Luc die uh, voor het eerst in de baas staat en het fantastisch doet. Dus uh, nee, we zijn allemaal gegroeid weer. En Theo Janssen was de grote regisseur. Hè? Ja, ik heb een wat andere rol dan vorig jaar. Vorig jaar was ik samen met Wouter, controleur, controleur op het veld. En onze deze trainer heb ik veel meer vrijheid. En, uh, hij, wil ook, uh, hij verwachtte ook van mij dat ik aanvallers mijn steentje zou bijdragen. En, uh, ja, dat gaat naar behoren eigenlijk. Krijg je nu pas ook eigenlijk de waardering die je misschien al een langere tijd verdient? Naar aanleiding van dit seizoen? Ik denk dat ik vorig seizoen niet minder was. Absoluut niet zelfs. Uh, alleen toen was ik minder opvallend omdat ik als controleur speelde. Uh, ik bedoel, ik denk dat Wout Brama bijvoorbeeld... die speelt al twee, twee jaar gewoon echt top en, uh, die krijgt ook misschien minder credits dan ik. Omdat ik degene ben die veel scoort dit seizoen. Maar ik, mag, ik denk dat je zijn rol niet mag onderschatten. Nee, nog even over jouw highlights. Uh, onder andere natuurlijk die heerlijke goal tegen PSV. Ja, dat is absoluut de hoogtepunt. Uh, een van de hoogtepunten van dit seizoen geweest voor mij persoonlijk. Omdat ik dat er heel veel twijfel was of ik die wedstrijd überhaupt zou halen. En uh, Dat ik gespeeld heb met een knie die ja, knie bovenbeen, die nog redelijk vol met vocht zat. Dus, uh, ja, er waren heel veel twijfels over. En uh, dat je dan die wedstrijd haalt en dan ook beslist op die manier. Ja, dat geeft wel heel, een heel goed gevoel. Het gekke was dat, dat we hebben natuurlijk de geruchten gehad... dat je in de winterstop misschien weg zou gaan. Hè? hoe kijk je daar nu op terug, op die periode? Ja, als ik nu terugkijk, ben ik heel blij dat ik hier nog zit natuurlijk. <laughs> uh, Europees zijn we verder gekomen dan ooit. Uh, we hebben de beker nu gewonnen. We hebben natuurlijk, af, daarvoor hadden we de Johan Cruijffs gewonnen. We spelen de belangrijkste wedstrijd van het seizoen zondag... Uh. Prima. Ik, ik voel me goed. Maar de ambities om nog een keer in het buitenland te spelen? Mijn ambitie is absoluut nog een keer om, uh, om een keertje ergens anders te spelen. En, uh, maar ja, wat ik wil zeggen, dat is iets waar we over, uh, over een paar weken over gaan denken. Ik, bedoel, ik heb met Rob afgesproken dat we... Je zaken nemen Rob Jansen. Ja, ja, Rob Jansen. Dat we, dat we na de laatste wedstrijd uh, maar eens een keertje rustig een keertje gaan afspreken. En uh, een hapje gaan eten met z'n tweeën. Misschien de vrouw erbij, dus met z'n vieren. En uh, dat we dan rustig eens even gaan kijken wat, wat er mogelijk is. We even over de rol van Predom, een nieuwe coach hier uh, was denk ik voor de spelersgroep in het begin ook wel eventjes wennen, ja. uh, maar heeft, uh, hoe heeft hij zich ontwikkeld dit seizoen vind jij? Uh, ja toen hij hier begin binnenkwam, uh, ik, ik, ik denk dat hij in België was gewend om alles zelf te doen, alles zelf te regelen en uh, bij Twente stond de organisatie al, dus alles was eigenlijk goed geregeld en nou, daar had hij nog wel, uh, hij wou overal wou hij wel zijn meningen bij geven. En, uh, ik denk dat hij rustiger is geworden, dat hij uh, ook meer heeft overgelaten aan de assistenten, aan andere mensen die, die er verstand van hebben en uh, ja, dat, hij, dat, hij, uh, dat hij zich ook ontwikkeld heeft, net als dat wij ons weer ontwikkeld hebben allemaal en dat hij daardoor ook een, uh, een betere trainer is geworden. weer. En in dat proces heb jij een nadrukkelijke rol gespeeld? Jij hebt tegen hem gezegd, trainer vertrouw op ons, doe het af en toe maar wat rustig aan. Ja, wij als spelers geven dat natuurlijk geven we dat wel eens aan, van trainen. Ik, bedoel, ik weet dat wij in de voorbereiding een keertje gezeten hebben met, met, met z'n vieren, met, uh, met Bouter erbij en Peter. Uh, dat we zeiden van, uh, kom op, kijk wat we vorig jaar hebben gepresteerd. Uh, we moeten nou niet alles gaan veranderen. We hebben gewoon een goed team, we hebben, we hebben, onze basis is goed. Dus laten we dat houden en uh, laten we daaruit, uh, vanuit daar verder gaan. En, ja, daar was het niet wel mee eens. Ja, dat kan dan zondag leiden tot de titel. Um, Waar verheug jij je het meest op zondag? Uh, Kwart over vier, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Ja, dat is de wedstrijd nog niet afgelopen. Nou dan ja, zijn we in daarna. de blessuretijd. Tuurlijk. Kan er nog veel gebeuren. Kan er nog veel gebeuren. Ook ja. dan moet je nog scherp zijn. Heel goed vijf. Ja. Na die blessuretijd, wat dan? Dan, uh, dan ga ik ervan uit dat, uh, dat ik op het podium sta. En dat je helemaal los gaat. Op een goede manier. Uh, ja, ik, ik wil zeggen, ik, ik ga los. Uh, op een ingetogen manier. Theo Jans is volwassen geworden. Heel volwassen. Het... Uh, Theo Jansen blijft leren. Laten we het aanhouden. Huh, Theo Jansen en uh, Martin Friesema. De laatste 3,5 minuut van uh, dit uur gaan we nog even kijken bij het basketbal. Laten we daar beginnen bij Leon Kersten, Leider groningen Ik zit met mijn wenkbrauwen te fronzen. Je verwacht een finale. Heel intens op de scherps van de snede. Ploegen die hard willen verdedigen, hard kunnen verdedigen. Het ja, is de stand na 1 minuut in het tweede kwart. 28-31. Iedereen schiet alles, maar raak wat raak te schieten valt. Uh, Leiden tegen 70%, Groningen tegen 80%. Missen niks, 6 op 7 punten is raak. Ja, ik weet niet wat ik zie, heel ander soort wedstrijd dan ik verwacht had in ieder geval. En met name door die zes op 7 drie punten staat Groningen, nou voor, kan niet zeggen comfortabel natuurlijk, maar 28-31. Maar in een uitwedstrijd voorstaan, dat is altijd goed voor het vertrouwen. Nu Terry zelfs drie punten voor Leiden, die gaat er ook alweer in. Ja, het is dus weer gelijk, 31-31 en echt niemand lijkt te kunnen missen. Ja, is de verdediging dan zo slecht? Is de aanval zo goed? Nou, als je de percentages bekijkt, 70 80 dan, dan is iedereen gewoon heel efficiënt bezig op dit veld. Nu balverlies voor de Groningers. Dan kan Leiden wellicht weer op voorsprong komen. En dan hoor je het publiek opkomen. Montemeghi, de publiekslieveling in Leiden. Die staat ook met zijn handen te zwaaien. Iedereen, kom op, we hebben jullie nodig. Ja, uh, zover is het natuurlijk nog niet. Want we hebben twee minuten gespeeld in dat tweede kwart. 31, 31. En er valt me nog iets op aan de statistieken in het eerste kwart. Leiden heeft maar één rebound gepakt. Ja, hoe kan het nou één rebound pakken? Er wordt nog wel meer gemist. Dan moet je toch die rebound pakken. Nou, uh, Groningen mist zo weinig dat er amper rebounds uh, te pakken zijn. Maar dat heb ik nog nooit gezien, een, een kwart maar één rebound pakken. Nou ja, het zijn feiten die allemaal leuk zijn om te weten. De wedstrijd is belangrijker, er wordt weer gespeeld. Montemegui wordt verdedigd door Ros Beckering. Op zich nog een verhaal apart, want er zijn twee broertjes Beckering op dit moment op het veld. Ros en Henry. Uh, Ros speelt voor uh, Leiden, Henry voor Groningen. Twee Canadezen met een Nederlandse achtergrond. En die kijken samen met mij nu naar het scorebord omdat er een fout is gemaakt. En die zien daar staan dat er nog 7 minuten en 51 seconden is te spelen tot aan de rust. En de stand is gelijk 31-31. Even kijken naar het scorebord bij het handbal. Heret tegen Aalsmeer, Richard van der Malen. In Zwarte Meer is het 11, 8, 11 voor Hurry up dus. De thuisploeg en 8 voor Raalsmeer dat het moeilijk heeft. Met name in aanvallend opzicht. Nu een goede goal vanuit de rechterhoek gemaakt door Jelmer van Stam. Een van de jonge spelers. Uit Aalsmeer, die zich dit seizoen goed heeft ontwikkeld. en uh, veel speeltijd heeft gekregen. onder leiding van René Romijn, die als coach terugkeerde bij Aalsmeer. aan het begin van dit seizoen. Nu een aanval van hurry 19,5 minuten op de klok. 10 minuten dus nog te gaan in de eerste helft. En het is een echte wedstrijd hier in Zwarte Meer. Hoewel hurry nu wat steekjes laat vallen. de laatste 3, 4 minuten. Maar ik moet zeggen, als ik tot nu toe kijk naar de wedstrijd. dan staat de dekking van de thuisploeg ijzersterk. Een dekking die goed sluit, die fel en. En agressief uitstapt op de juiste momenten. En daar heeft Aalsmeer het bijzonder moeilijk mee. Aalsmeer dat nu wel wat beter in de wedstrijd zit. Maar nog wel tegen een achterstand aankijkt van 11 tegen 9. Meer daarover na het internationaal van 9 uur. Dan natuurlijk ook tot 11 uur meer over de wedstrijd van morgen. Demi de Zeeuw kunt u nog horen. waar Brama, Maarten Stekelenburg, eh, Mario Been ook over de wedstrijd van morgen. Dat er nog veel meer, zoals gezegd, na het Nationaal van 9 uur. Graag tot zo. Langs de lijn op 1. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oh, oh oh de goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC 20. Wie gaat het worden?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 Dit is Radio 1.